Een ...moord in Lavre. De regisseur en twee hoofdrolspelers waren bij de hoogte. duurt is een groot deel van de films uitverkocht. Bijna alle Rotterdamse bioscopen doen eraan mee. Tijdens het festival beleeft Hugo van Martin Scorsese zijn Nederlandse première. Die film sleepte elf Oscar-nominaties in de wacht. Afsluitende film is The Hunter met William Dafoe en Sam Neill. Het weer vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen tot vijf graden aan de Zeeuwse kust. Overdag bewolkt en regenachtig bij een graad of zes.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 About you, girl That makes me sweat You shall lose.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 And this time.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 Als je me mata, als je te pego als je me maakt, als je als je me mata als je me pego als je me te pego, ai, ai, se eu te pego Eita! Oh! Als me maakt, ai, se eu te pego, ai, ai se eu te pego hein Session. This can be a lesson, Question. You carry protection, now will your heart go on Like silly Dion, come on, come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 De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN maakt zich zorgen over hun lot... ...omdat ze worden vastgehouden door militante groeperingen. Ook zijn er berichten dat de gevangenen worden gemarteld. De overgangsregering zou geen macht hebben over de militanten. De VN pleit er daarom voor dat de leiding van de gevangenissen... ...door de voormalige opstandeling wordt overgedragen aan het ministerie van Justitie. De overgangsautoriteiten in Libië hebben de macht grotendeels in handen... ...maar de VN waarschuwt voor opleid geweld van militanten.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 Kort na het congres van afgelopen zaterdag, waarin het CDA een nieuwe koers bepaalde... kreeg de partij 50 nieuwe aanmeldingen. Het CDA is van oudsher de grootste partij in Nederland qua ledenaantal. In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een jongetje van vier zakjes marihuana op school uitgedeeld. Hij haalde de zakjes tevoorschijn tijdens de pauze en wilde zijn klasgenoten trakteren. De directeur van de school in Meriden zegt dat de kleuter geen idee had van wat er in de zakjes zat. Volgens de politie waren de zakjes waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop...